De tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart, sprong in het heelal. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povo. Vandaag het veertiende deel Onweerstaanbare machten. Op zoek naar de verdwenen bemanning... van de verongelukte vrachtvader nummer 2. waren we aangekomen bij een piramidevorm gebouwde stad. Die gelegen was in de midden van een uitgestrekt bos... van rabarberachtige planten. De stad... Besloeg een aantal boven elkaar gelegen vierkante terrassen. Nadat we een trap hadden ontdekt en bestegen die naar het eerste terras leidde... lieten we Jimmy Barnett daarachter om een oogje te houden op onze karavaan. Jeff Morgan, Steve Mitchell en ik gingen het terras verder verkennen. Op zeker ogenblik, toen we ons aan de andere zijde van het terras bevonden... hoorden we Jimmy om hulp roepen. We keerden haast er terug. Maar toen we op de plaats aankwamen waar we Jimmy hadden achtergelaten, was hij verdwenen. We hadden gehoord dat hij met iemand sprak, over slapen en naar bed gaan, maar konden geen contact met hem krijgen. Het ergste vrezend zette Mitch gehaast het onderzoek op het eerste terras voort. Jeff en ik vonden een nauwe in de muur uitgehouden trap die naar het tweede terras leidde.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 Kom! Loop niet zo hard, Jeff. Straks beschadig je je ruimtekostuum nog. Uh, langzaam. Maar, maar even, gaat er vandoor. Hoe kan ik hem dan inhalen? Langzaam, Jeff. Is hemelsnaam. Maar als je nog ontsnapt, vinden we misschien nooit meer. Wat geeft dat? Het is van veel meer belang... dat we ons eerst om Jimmy bekommeren. Ja, ja. Je hebt gelijk, dokter. Jimmy, Jimmy Jimmy, hier is Jeff Wat is er met je gebeurd? Hoe is het met hem? Hij is bewusteloos, geloof ik Zit zijn helm nog wel goed? Ja, gelukkig De sluiting is wat losgepeuterd, Maar is nog luchtdicht Daar zijn we nog net op tijd gekomen Functioneert Zijn zuurstofvoorziening nog? Ja? Ja. Oh, zie zo, de sluiting zit weer vast. Nou, ik geloof dat we het beste doen als we hem naar beneden brengen, naar de woonwagen. Ik zal hem moeten onderzoeken. Ja, oké. Okay. Til jij zijn benen op. Goed. En voorzichtig op die trap, hoor. Hij is toch al zo hoog. Nou. Hallo, Jeff. Hallo. Hallo, Mitch. Wat is er aan de hand? Hebben jullie hem gevonden? Ja. Zeg, ga jij alvast naar beneden naar de caravan, hè? Ja, maar hoe is het met hem? En waar was hij eigenlijk? Op het tweede terras, hij is bewusteloos. Zo. Uh, Mitje, je bent dichter bij de caravan dan wij. Ja? Open alvast de woonwagen van nummer twee. Dan brengen wij hem erheen. Ja, goed, Jeff. Ja. ...zichtig op met Jeff. Ja, uh, dokter. Zo. Uh, ja. ja, heb je hem. Ja. Oh, ja zo, daar ligt hij. Uh. Zeg, hé, hey, dokter. Ja? Wat is Mitch? Hoezo? Oh, Hij moest toch voor ons hier zijn? Hij was zeker verder van ons vandaan dan we dachten. Hallo, Mitch. Mitch, waar ben je? Hallo, Jeff. Ik ben nog op het terras, onderweg naar de caravan. Oh, wij zijn er al. Ik dacht dat je al lang hier zou zijn. Ja, ik ben er zo. Goed, Mitch. Zo. Nou, dokter. Ja? Kan ik je met iets helpen? Nou, trek maar eerst uh, je ruimtekostuum uit, Jeff. Oh, ja. Goed, oké. Okay. Zo. Ja. Ja. Ja, die helm is af. Oh, zo. Nou, de mijne ook. Dan geef maar hier, dokter. Dan bel ik hem wel weg. Dank je. En je kostuum ook. Zodra je het uit hebt, kun je je met, met Jimmy bemoeien, hè? Goed. En, dokter? Nog steeds bewusteloos. Zijn ademhaling is zeer oppervlakkig. En zijn temperatuur beneden het normale. Wat gebeurt er hier toch, dokter? Jimmy heeft toch geen oranje licht gezien of iets dergelijks? Nee. Is het wel? Tenminste, hij heeft niet over licht gesproken. Daar zei hij vlak voordat we het contact met hem kwijtraakten... dat hij merkwaardig geluid hoorde. Juist alweer zoals jij, voordat je bewustnoos raakte bij de landing. En zoals Evans, voordat nummer twee verongelukte. Maar Evans zag ook dat licht. Evans? Zeg dokter Evans. Ja? Wat deed hij eigenlijk op dat terras? Ja, ben je wel zeker van dat hij het was, Jeff? Daar zou ik alles onder durven Red, dokter. Maar hoe in hemels van kon hij ademen terwijl hij geen helm droeg? En waarom probeerde hij Jimmy's helm af te zetten? Herinner jij je de cursus van Dr. Centheuvel? Tijdens onze training voor de tocht nog, Jeff? Ja, natuurlijk. Maar wat wil je daarmee zeggen? Herinner je nog dat hij het eens uh, heel in het begin heeft gehad over de mogelijkheid dat er leven kon zijn op Mars? Nee, ja, zeker dat het helemaal bewust. Ja, hij is. zei dat we hier uh, vrij sterk ontwikkelde vormen van plantaardig leven konden verwachten. Ja. Speciaal in de buurt van de Evenaar. Maar dat was dan ook alles. Nee, Jeff. Er was nog iets. Zo? Ja. Wat dan? Weet je dat niet meer? Maar hij zei ook dat als er enige vorm van dierlijk leven hier te vinden zou zijn... ...de lichaamstemperatuur daarvan niet boven de 20 graden Celsius kon liggen. Ja, dokter? Juist. Ja, dat herinner ik me. Maar uh, hij zei er nog bij dat we daar niet te veel gewicht aan moesten hechten... ...omdat er hier toch geen dierlijk leven was... Dat dit alleen maar vertelde bewijzen van curiositeit. Ja, maar ik begin anders te geloven dat we het ter degen gewicht aan moeten hechten. Hoezo? Om, Waarom? Omdat telkens als jij, Mitch, Jimmy of wie dan ook... onder de invloed kwam van een geheimzinnig licht of geluid... jullie bewustloos raakte en jullie lichaamstemperatuur... tot een abnormaal lachpijl zakte. Gelukkig is het nog toe, steeds iemand bij de hand geweest om jullie weer in veiligheid en een warme omgeving te brengen. Maar wat je, dokter? Ja? Dat iemand of iets in staat zou zijn onze lichamelijke toestand zo te wijzigen dat wij in de atmosfeer van Mars normaal zouden kunnen leven. Hm. Maar dat is toch al te dwaas, dokter? Zoonje, hoe verklaar jij dan dat Evans? ...op de terras kon rondlopen zonder helm op. Ja, Nou, ja, ik... Ja, ik, ...ik ben er helemaal niet meer zeker van... ...dat het Evans was. Uh -huh. Ja, want als hij het geweest was... ...dan zou hij ons toch gehoord hebben en erkend... ...en, en, en dan niet van deur zijn gegaan H toen hij ons zag. Ja. als het Evans niet was... ...wie was het dan wel? Er was toch iemand? Ja, kijk eens, dokter. Ja? Toen Mitch en ik dat oranje licht zagen... Ja? Zagen jij, Jimmy of Frank het toen ook? Nee. Juist! En nou twijfel ik eraan. Of Mitch of ik het. het wel zagen. Hoezo? Jullie beweren toen toch pertinent dat jullie het zagen? Ja, ja. Maar als je het mij vraagt, dokter. Ja? dan waren we toen onszelf niet meer. Oh. Als we bij ons verstand waren geweest. waren we toch vast niet op het ijs gaan liggen om te slapen, is het wel? Natuurlijk waren jullie toen niet bij zinnen. Even min als Whitaker dat was. Maar het was juist de bedoeling... dat jullie dat niet zouden zijn. Huh? Ja, dat snap ik niet, toch? Nou, De hele zaak begint mij nu duidelijk te worden, Jeff. Whitaker bevond zich van het begin af... onder de invloed van een macht... die hem gebruikte als werktuig. Die er op de een of andere wijze in slaagde... hem in een van onze vrachtvaders te doen opnemen... in de hoop dat hij ons plan in de war zou sturen... en onze landing op Mars... Zo verhinderen. Daarom waren er ook geen gegevens te vinden... ...omtrent zijn opleiding... ...tot ruimtevaartpiloten. Ja. ja. Die bestonden namelijk niet. Maar Witteker was toch een... ...gewoon mens, dochter? Gewoon, Jeff? Ja, vandaag. 47 jaar lang... ...kwam zijn naam alleen maar voor in het register... ...van verdwenen personen. En opeens... ...in 1971... ...kwam hij weer voor de dag als lid van de bemanning van onze ruimtevloot. Ja. En zolang hij bij ons was... wist hij ieder ander lid van de bemanning waarmee hij in aanraking kwam... min of meer, ja, hoe zal ik het zeggen, eh, te hypnotiseren. Ging hij vandoor met een van onze vachtvaders probeerde hij ons rechtsomkeer te doen maken... Ja. om zich ten slotte bij zijn dood te ontoppen... als wat hij werkelijk was... Een man van in de zeventig. Ja, ja. Nou, dat kan je toch niet gewoon noemen? Nee, nee, nee, maar, maar, maar waar was hij die 47 jaren dan geweest? Hier? Op Mars? Wat zeg je? Ja, dat kan toch niet anders, Jeff? Hij wandelde hier rond en ademde de Marsatmosfeer in precies uh, zoals Even ze doet? Wil je daarmee zeggen dat Evans lichamelijke toestand al zo gewijzigd is dat hij een, een tweede wittekig is geworden. En dat Jimmy, als we hem niet tijdig hadden gevonden... ...precies datzelfde lot was ondergaan. Ja, Jeff. Zo sta ik het me tenminste voor. Nou, goed. Laat ik eens aannemen dat het zo is. Met Evans in alle geval. Nou, en? Evans was hier op Mars. Ja. Maar hoe moet wittekig hier gekomen zijn? Tja, weggevoerd. En, en hierheen gebracht... ...en 1924. Huh. Maar toen was de hele ruimtevaart toch niet meer dan, een, dan een, een hersenschim. Het luchtvaartuig dat nu de bemanning van nummer twee wegvoerde... ...was geen hersenschim, Jeff. Zeg, dokter, wil je daarmee zeggen dat je denkt... ...dat het naar de aarde zou kunnen vliegen? Luister. Ja. Mars is een stervende planeet, Jeff. Ze biedt geen woonplaats meer aan levende wezens... Maar als er hier ooit schepselen hebben bestaan... die ook maar in de verte op mensen leken... die begaafd waren met verstand... en, en die, die bouwwerken konden oprichten... dan moeten ze als ze dat lang uitgestorven zijn. De meeste hunner althans. Maar als er nog werkelijk leven bestaat... als er nog werkelijk het zo is dat, dat ze in leven zijn... Hm? nou dan hebben ze de ervaring van miljoenen jaren beschaving achter zich... en de hele schat van kennis... welke die beschaving heeft opgedaan. Ja, en wie kan dan zeggen... dat u die kennis hen in staat stelt? Ze zou hen misschien in staat kunnen stellen... zuurstof vrij te maken uit de bodem... en de rotsen en zo... en hmm? de atmosfeer te vernieuwen om in leven te blijven. Ja, aangenomen dat ze zuurstof nodig hebben om te leven... Nee, misschien is dat helemaal niet het geval. Maar wij hebben die toch nodig. Evens en elk ander menselijk wezen. De atmosfeer van Mars bevat nog wel wat zuurstof. Ik moet aannemen dat het genoeg is om ermee in het leven te blijven. De plant in het dal slaagde daar ongetwijfeld in. En ik veronderstel dat het dierlijke leven daar ook in kan slagen. Mits het zich voldoende aan zijn omgeving heeft aangepast. Maar we hebben toch geen dierlijk leven gezien? Behalve evens, Jeff... Ja. Ja, ja, ja, ja. Hallo. Oh. Oh, dat... oh, Hoi, ja, dat is Jimmy. Oh, hij komt hij, weer bij. Hij zal het erg koud hebben als hij weer bij komt, Jeff. Maak iets warms voor hem klaar om te drinken. Ja, goed, dochter. Hij zal nu wel gauw wakker worden, Jeff. Zijn lichaamstemperatuur is bijna weer normaal. Oh, oh. Ja, het heeft niet lang geduurd, nog een uur. Een, een uur? Ja. Dat valt tamelijk mee, hè? Vind je niet? Ja. Maar hoe, hoe staat het eigenlijk met Mitch? Huh? Mijn Hemel. Bijna een uur geleden zei hij zo bij ons te zijn. Ja, ik was zozeer met mijn gedachten bij het leven op Mars dat ik helemaal niet meer aan Mitch heb gedacht. Oh. Uh, uh, roep hem eens op, uh, Jeff. Vlug. Oh. Ja, ja, ja. Uh, hallo Mitch, hallo Mitch, hallo Mitch, Mitch, hallo. Uh, Jeff roept je, hè? Hallo, Mitch. Mitch, waar ben je? Hallo, Mitch. Hallo, Mitch. Het geeft niks, dokter. Hm? Hij antwoordt niet. Hallo, Mitch. Ik moet gaan kijken waar, waar hij is, dokter. Uh, wacht, wacht even, Jeff. Ik, ik kan niet meer wachten, dokter. Wie weet wat er met Mitch gebeurd is. Hij is er misschien al erger aan doen dan Jimmy dat straks. Huh? Wat, wat zegt hij? Ja, iets van soep en gehakt. Uh, hij wordt zeker wakker. Uh, blijf jij dan op een passen, dokter? Ja? Ik trek mijn kostuum aan en ik mag me gereed om te vertrekken. Ja, maar wacht nog even, Jeff. Dan ga ik met je mee. Ja, wie bekommert ze dan om Jimmy? Ja, Jimmy is over enkele minuten weer helemaal de oude. Uh. Let maar op. Zodra hij wakker is, dan voelt hij zich weer best. Dan kunnen we hem hier laten om op de karavaan te passen en gaan wij samen op zoek naar Mitch... Maar zo lang kunnen we toch niet wachten, dokter? We moeten Mitch zo spoedig mogelijk vinden. Ja, en wat zal er gebeuren als jij alleen naar buiten gaat... en we jou kwijtraken? Onderstel eens dat jou hetzelfde overkomt als Mitch. Ach, ik blijf wel in radioverbinding met je. Dan hoor je hoe het met me gaat, hè? Ja, he? ja, Jimmy was ook in radioverbinding met ons. Maar het is hem helemaal niet goed gegaan. En Mitch is ook in radioverbinding met ons blijven. Maar we hebben al een uur lang niets meer van hem gehoord. Nou, dokter... Ik ga in de cabine van de tractor zitten en kijk me na door het raam. Nou, ik beloof je dat ik me niet buiten je gezichtsveld zal begeven. Uh -huh. Als er geen spoor van iets te bekennen valt, dan wacht ik totdat jij ook naar buiten komt of ik kom terug. Laat los. Laat Wat? los. Ik wil hem niet afzetten. Wat zeg je? Dan ja, sterf ik. Laat mijn arm los. Sta je. Laat hem maar. Haar Jeff! Jeff. Hou hem vasthouden, herdert ja, er. Voordat hij zichzelf uh. iets aandoet. Ja. Hij Zo. denkt dat hij met iemand aan het vechten is. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, laat me... Sammy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ja, maar los. Los. Jimmy. Hij is, hij is wakker. Hij doet zijn ogen open. Ik, Jimmy. Ik ben het, Jimmy. De dokter. Mijn helm. Waar is mijn helm? Hm? Geef mijn helm terug. is stik ik. Je hebt je helm niet, niet nodig, Jimmy. Je bent in de woonwagen. Je hebt je helm echt niet nodig. Oh. Jeff. Dokter. Ja. Ik, ik dacht dat je. dat je Van den Burg was. Wie zeg je? Van den Burg. Die vent van hierboven. Hier, ja, Jimmy, drink eens. En blijf rustig. hè? Huh? Ja. Kom, Jimmy, drink dit nu, hè? Het is lekker warm. Ah, dank je. Zo. Ik ben helemaal koud. Ja, ja iets warms zal me goed doen. Wat zou ik niet geven voor een, voor een lekker wortsoep. Ja, dat gaat niet. We hebben niet anders dan warme thee, Jimmy. Drink maar. Het zal je goed doen. Ja. Dank je. Zo. Uh, uh, waar, uh, waar ben ik je? In de caravan, Jimmy. Caravan? Huh. Uh, het laatste wat ik me herinner is dat ik... dat ik terug was op Aarde... Thuis? In mijn eigen slaapkamer? Maar er was één stem. Eén stem die alsmaar met me sprak. Die, die tegen me zei dat ik door moest lopen naar het eethuis van Bernstein... Waar ik, waar ik soep kon krijgen en een bal gehakt. Daar ben ik gek op. Maar hoe kon je eten als je toch je ruimtekostuum aan had? Ja, hij zei telkens weer dat ik mijn helm moest afzetten. Maar, maar dat deed ik niet. En Daarna was ik opeens weer, weer een kleine jongen. Ik was in mijn slaapkamer en mijn moeder kwam binnen en ze probeerden met alle geweldmen met die helm te laten afzetten. Je, je, je weet dat zelf niet, maar in die toestand... heb je op de een of andere manier de weg gevonden naar het tweede terras. Daar vonden we je, terwijl iemand die eruit zag als Evans... op het punt stond je helm los te maken en af te nemen. Wat? Ik geloof, dokter, ja? dat ik nu ook begin te begrijpen... hoe de vork aan de steel zit. Toen Mitch en ik er op het ijs dat het oranje licht zagen... meenden we, en het werd ons gesuggereerd dat te menen dat het de zon was die ons heerlijk verwarmde... en ons een veilig gevoel gaf. Zo veilig dat ik mijn kleren wilde uittrekken om een zonnebad te nemen. Als zij op dat moment niet tussen beiden was gekomen, dokter... had ik dat zeker gedaan. En dat zou je niet overleefd hebben, Jeff. Als je niet gestikt was, was je doodgevoord. En misschien was dat ook wel de bedoeling. Net als in het geval van Jimmy. Wat zeg je nou? Waarom zou iemand mij willen doden? Ik, ik heb toch niemand kwaad gedaan? Ja, over de reden daarvan tast ik nog altijd in het duister, Jimmy... Hoe voel je je nu, Jimmy? Oh, nou, best, best, dokter. Maar een beetje kouderlijk, maar dat, dat is ook alles, hoor. Ja, we zouden graag willen. dat je een poosje hier binnen blijft, oh, zie ja. ja, alleen. Wat? Ja, waarom? Wat? Zit ik weer. waar ga je naartoe? O, kijk eens, Jim. Uh, Mitch er zou een uur geleden al teruggekomen zijn. Ja. maar hij is er nog steeds niet. Oh, nee. Oh, en nou, en nou willen nou... we hem gaan zoeken. En de dokter denkt dat het veiliger is als we samen gaan. Maar dan moet jij zolang hier alleen blijven. Ja, ja. Juist. Ja, en oh, nou, Jeff, en, en als, als het geluid nou terugkomt en me opnieuw hypnotiseert... Waar moet je je dan je tegen verzetten, het Jimmy? Het Jimmy, kom hier! Net zoals je je je dromer tegen hebt verzet. Dat je helm werd afgenomen. Sluit nou alles goed af, hè? Huh? En schakel, zodra we eruit zijn, de stroom van de luchtsluis uit... en open ze voor niemand dan voor ons. Huh? Of voor Mitch, als hij voor ons terug mocht komen. En daarboven blijven we voortdurend in radioverbinding met je. Huh? Nou ja. Ja, en als jullie nu ook eens wat overkomt, wat dan? Nou, laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn. Nu we het gevaar kennen dat ons bedreigt, zijn we er beter tegen gewapend. Zo is het. We zijn er helemaal niet fel op. Ja, goed, als je het mij vraagt, dan gaan jullie in de wespennest steek. We moeten maken dat we hier vandaan komen. Het is hier niet pluis. Hoe eerder we weggaan, hoe beter. Ja, ja, dat geloof ik ook, Jimmy. Maar eerst moeten we mits gevonden hebben. Nou oh, ja, dat spreekt vanzelf. Nou, kom, dokter, trek je kostuum aan. dan gaan we. We moeten hem vinden. Ja, Jeff. Wat was er met Mitch gebeurd? Toen Jeff en ik Jimmy in de woonwagen brachten, had Mitch daar ook moeten zijn. Hij had zich immers in onze nabijheid bevonden. Op het eerste terras van de geheimzinnige stad. En op het punt gestaan de trappen af te dalen naar onze karavaan. Maar zo ver kwam hij niet. Toen Jeff en ik hem niet in de karavaan aantroffen, riep Jeff hem nog over de radio op. Dat herinnert u zich nog wel. Hallo Mitch, hallo Mitch, hallo Mitch. Waar ben je? Hallo Jeff, ik ben nog op het terras. Onderweg naar de karavaan. Oh, wij zijn er al. Ik dacht dat je al lang hier zou zijn. Ja, ik ben er zo. Goed Mitch. Ik kom er wel in. Ik sta nu boven aan de trap. En, uh... oh ja Jeff. Uh... Jeff. Jeff. Nee. Hey. je moet de radio hebben afgezet. Alleen hij is in de woonwagen. Hij moet me horen. Hallo, Jeff. Jeff? Hallo, Mitch. Oh, ben je er weer? Ik dacht dat je de radio had... Nee. Wacht eens even. Dat is Jeff niet. Hallo? Hallo? Nee, Mitch. Dat is Jeff niet. Be ben jij het dan dokter? Nee, het is ook niet de dokter. Maar wie is het dan? Hallo, ik vroeg wie dat is. Hallo, waarom antwoord je niet? Wat is dat voor een geluid? Waar ga je heen? De trap af, natuurlijk. Ik ga naar de karavaan. Dan loop je verkeerd. Wat? Oh, nee. Dit is de trap. Hier ben ik naar boven gekomen. Hier ben ik... Nee. nee, toch niet? Dat is niet dezelfde trap. Hoe zit het dan? Je bent de weg kwijtgeraakt, Mitch. De trap die jij bedoelt... bevindt zich op het volgende terras. Maar waar dan? Deze kant uit? Ja. Loop maar door. Hm? Nee, nee, nee. Wacht nou eens. Ik weet zeker dat ik deze trap ben opgekomen. Ik geloof niet dat ik de weg kwijt ben. Deze trap is het. Nee, Hij lijkt alleen maar anders. Zij, wat moet dat? Houd dan maar op. Wat is er toch eens? Hemers, van er aan. Ja. Waar ben ik nou? Hoe ben ik hier terecht gekomen? Verdraaid. Hallo, Jeff. Hallo. Hallo. Hallo, jij daar. Wat? Hier, een kerel. De helling op. Hé. Nee. Waar kom jij opeens vandaan? Dat mag ik wel aan jou vragen. Kom maar hier. Een vuurtje brandt en de ketel staat op. Je lust toch wel een kop thee? Ja, graag. Nou, kom dan maar hier, kerel. Eerst door die geul... Ja, daar hier de helling op. Maar het zand is nogal rood. Pas op dat je niet valt. Ga zitten, kerel. Dank je. Eh? Wat is dat? Dat? Het zijn de wilde honden. De dingo's. Eh, ze beginnen al vroeg vanavond. Zeg, jaag jij niet op huiden? Wat bedoel je? Nou, dingo huiden. Voor de regeringspremie? Ik, ah, ik heb er hier een hele baal vol. Ja, dat brengt meer op dan het zoeken naar goud. Nee, ik, ik ben geen dingoe ja, Ik kan het je aanraden ja, om het ook te doen. De regeringspremie is tegenwoordig hoger dan ooit. Ja, ik, ik ben verdwaald, weet je? Ik zou willen dat iemand me de weg wees. En waar moet je heen? Naar de stad. Ik moet zien dat ik terugkom in de stad. De nederzetting? De nederzetting die hier het dichtst bij ligt, dat is uh, Utnadatta, 300 kilometer naar het westen. Maar ja, dat kun je eigenlijk geen stad noemen. 300 kilometer? Ja, misschien nog iets verder. Ja, maar hoe heb ik het nou? Zo even was ik er nog, op het terras. Zo? Ja, de zon stond hoog aan de hemel. En nu dwaal ik hier door de woestijn en, en nu valt de avond al. Nou, dan heb je het vanmiddag een aardige afstand afgelegd. Hoezo? Nou, eh, afgezien van Utnadatta is er geen stap te vinden binnen een afstand van 800 kilometer. Of je moet eh, Marojim meetellen. Maar ja, dat is niet meer dan een ruïne. Ligt dat in een dal? Een lang en breed dal? Ja. Ja, kan je me dan daarheen brengen? De anderen zullen niet snappen waar ik gebleven ben en zich gewoon gerust over me maken. Oh, eh, is daar een kamp? Hoe ver is het hier vandaan? Oh, een kwartiertje. De andere kant van de heuvelrug daar... Ja, laten we dan maar gaan, hè? Ja, waarom wachten we eigenlijk nog? Kijk, daar is het. Daar beneden. Nou ja, waar staat die caravan van jullie nou? Nee. Nee, dat, dat is niet de plaats die ik bedoel. Nee, je sprak toch van een ruïne in een doel. Ja, Nou, dit is niet meer dan een dorp Nou hoor, uh, het was een flinke veepost Ja, maar de plaats waar ik naar zoek is minstens anderhalve kilometer in het vierkant En met etages gebouwd als een, als een grote piramide En het dal staat vol planten Een, een soort rabarber Welke plaats is dit eigenlijk? Nou, dat zei ik je toch al ze was gesticht door een missionaris die de inboerlingen wat beschaving wilde bijbrengen... door ze ertoe te brengen de veeteelt te beoefenen. Maar eh, de woestijn slokte al het water op, het vee kwam om en het dorp viel in puin. Ja, Die paar muren en die stapel verroest blik is alles wat er van over is. Maar eh, waar zijn nou die vrienden van je? En waar is jullie kamp? Maar ik zei je toch al dat dit niet de plaats is die ik zoek. Ik zou niet weten waar ik je anders moest heen brengen. Weet je wat, kom maar mee terug naar mijn kamp. Nee, nee. Nee, ik moet dat dal weer vinden. Ik moet Jeff en de dokter terugvinden. Hallo, Jeff. Hallo, Mitch. Mitch, waar ben je? Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Hallo. Hallo. Dat, uh, dat is de echo. Overal in dit dal heb je echo's. Als de dingo's vanavond komen, dan zou je zweren dat je een kerkkoer hoorde. Nou, kom nou mee terug naar mijn kamp, kerel. Aanslons valt er duister in en dan zul je het verduveld koud krijgen. Ja, maar wat zou er dan met ze gebeurd zijn? Waarom antwoorden ze niet? Nou, kom nou maar. Een paar koppen thee zullen je verwarmen. Kom nou mee. Ja, maar die stad. Ik moet die stad terugvinden. Ach, die vind je morgen wel. Kom. Ga nou zitten en sla die deken om je schouders. Ja. Dank je wel. Hier. Dank je. Hier heb ik wat vlees in blik. Smaakt best als je het boven de gloeiende as roostert. Hier. Zit in een hap? Nee, nee, nee, nee. Dank je. Alleen maar een beetje thee. Zeg Groen, hoe lang is het geleden dat jij de beschaving de rug hebt toegekeerd? Ja, we zijn in april vertrokken en ze wat een, een week geleden hier aangekomen. Zo kort pas. Ik heb de bewoonde wereld al 32 jaar geleden vaarwel gezegd. Ik trok erop uit om goud te zoeken. Goud? Ja. Yeah. En al die tijd heb ik misschien een vingerhoed vol gevonden. Oh, niks gedaan. Die hey, dingers. Hmm, Dat is wat anders. De regering betaalt een pond per huid. En ik krijg er in een week genoeg bij elkaar om van te leven. Maar hey, wat doe jij hier nou eigenlijk? Wat is jouw beroep? Astronauticus, He, maar... Ast ik ben technicus. He, technicus, wat nou technicus? Ja, astronauticus, ruimtevader. Oh, ik reis tussen de sterren. Oh, oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. nou begrijp ik wat je bedoelt. Ja. Oh, zo'n goede dertig jaar geleden voelde ik me ook zo. Hè. Toen besloot ik hier in de woestijn te gaan leven. Midden van het, in het roze zand en de grauwe deuren struiken. Met niks anders dan de dingo's en de sterren als mijn gezelschap. Dertig jaar lang zwerf ik nou al door deze woestijn hier. Dertig jaren. Nog steeds voel ik me even jong en gezond... als op de dag toen ik hierheen kwam. Zou jij nou zeggen dat ik al 62 ben? Nee. Je ziet er best niet ouder uit dan dertig. Juist. Hier blijf je jong. Met al dat zand, die struiken, die eucalyptus... die dingo's om je heen en die sterren boven je hoofd. Maar wat kan een mens eigenlijk meer verlangen? Ja. Mitch! Ja. Mitch! Luister eens. Hoor je dat? Dat is Ga zitten, Gezitten, gezitten. Dat waren dingo's, man. Nee, maar, In dat zakje daar zit een blik thee. Nou, wil je het mij even ja. Dit hier? Ja. Hou je van sterke thee? Ja, hoor eens. Voordat we verder gaan met iets anders... wil ik je een paar vragen stellen. Versta je me? Ik zei dat ik je een paar vragen wil stellen... Uh, veel of weinig suiker? Ja, laat die suiker nou maar. Ik zei je iets. Jammer dat ik geen verse melk heb. probeer nou niet verder omheen te praten. Luister wat ik te zeggen heb. Ja, bespaar je toch die moeite. Ga nog zitten, Mitch. Zeg eens. Hoe weet jij dat ik zo heet? Wat doe jij hier? Wat is er met me gebeurd? Waar ben ik eigenlijk? We zijn hier in het noordelijk territorium. Noordelijk territorium? Waarvan? Australië. Australië? Op aarde? Ja, waar voor de drommel denk je dan dat je bent? Op Mars soms? Natuurlijk, op Mars. Dit is toch zeker Mars, de rode planeet? Of niet soms? Ja, ja, ja, zeker. En ik ben een kangeroen. Ja, wat is eigenlijk je bedoeling, Stef? Probeer je me wijs te maken dat ik gek ben? Ik probeer jou wijs te maken dat je gek bent? Maar man, je komt zomaar mijn kamp binnenvallen. 300 kilometer van de dichtstbijzijnde plaats... Met nog geen keteltje bij je om thee te zetten. Je vertelt me dat je verdwaald bent. Dat je in een piramide woont op Mars. En de weg erheen terug niet meer kunt vinden. Zeg, wie denk je nou eigenlijk dat je bent? Cleopatra, soms? Ik ben Steve Mitchell. Ruimtevaartingenieur. Zeven maanden geleden ben ik vertrokken voor een expeditie naar Mars. Verleden week ben ik geland op de zuidelijke Poolkap. En met drie andere expeditieleden erop uitgetrokken in de richting van de Evenaar om Mars te verkennen. En... En nou, nou, nou ben ik opeens hier en vertel je me dat ik in Australië ben. Op aarde. Het is toch zeker niet meer dan redelijk dat ik eindelijk eens wil weten wat er hier aan de hand is. Hoor nou eens, Mitch. Niet ver hier vandaan is een veepost die gehouden wordt door een boer en zijn vrouw. Ik zal je er morgen heen brengen. En dan roepen zij de vliegende dokter op om mij te komen kijken. Ik geloof dat jij te lang in de zon hebt gelopen. Je hebt vast een zonnesteek. Kom. En doe me nou een plezier... En ga op je gemak liggen. Ja. Of moet ik je soms tot rust brengen met de kolf van mijn geweer? Nee, nee, dat, dat is niet nodig. Misschien ben ik wel gek. Wat moet ik doen, zei je? Daar is een slaapzak. Kruip erin, verder niks. Ga nou slapen, Mitch. Neem je voor mij verder geen last meer te bezorgen... En breng je goed in dat je verdwaald bent in de Australische Rimbo... en dat ik de enige ben die je kan redden van een wisse dood. Ja, goed. Dat, dat zal ik doen, ja. En doe nou ook verder precies wat ik zeg. Ja. Ja. Heb je al slaap? Ja. Ik ben moe. Vreselijk moe. Goed. Ga dan slapen. Morgen komt alles in orde. Morgen komt alles in orde. Morgen komt alles in orde. In order. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Jeff. on, come on, come on, come on, Help! Help! come on, come on, come on, come on, come ik spoor van hem te bekennen. Oh. Ja, zei Jeff, zou ik jullie nou niet uh, liever komen helpen met zoeken? Als we alle drie uitkijken... Dan... Nee, Jimmy, blijf jij nou waar je bent. Ja, maar ik voel me zo nutteloos, Jeff, als ik hier zomaar bij stil zit. Ja, als je, je goed genoeg voelt en je wilt je nuttig maken... ga dan in de cabine zitten en kijk uit door het navigatiekoepersje. <laughs> uitkijken waarnaar? Naar de stad hier, over de rimboe en alles wat binnen je gezichtskring ligt. <laughs> Misschien zie jij dan wel iets wat de dokter en mij ontgaat. Oké, okay, Jeff, ja, ik zal het doen. Nou, ik ga naar de cabine en dan uh, roep ik je weer zodra ik me daar geïnstalleerd heb. Ja, dat is goed. Kom, dokter. Ja? We gaan nu nog eens naar het tweede terras en lopen er helemaal omheen. Ga je gang maar. Zeg, dokter. Ja. Hoe lang is dat nog licht? Nog wat, twee uren. Oh. Nou, als we hem nog niet gevonden hebben en hij nog niet veilig ergens binnen is. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Ja, Jim. Ik ben nu in de cabine en ik kruip nu in de navigatiekoepel. Ja, dat is goed, Jim. Ja, ja. Nou. Nou, ik zie jullie alle twee. Mensen jullie hoofden. Dan gaan jullie de, de trap op. Nou is de dokter boven. Je moet niet op ons letten, Jimmy. Kijk liever naar die kant uit die wij niet kunnen zien. Goed, dokter. Ha, hallo, Jeff, daar is hij. Wat? Hallo, Jimmy, wie? Uh, Mitch, ik zie hem. Waar, Jimmy? Uh, hij komt over het pad dat langs de onderste muur loopt. Uh, waar zijn jullie nou? Op het tweede terras aan de andere kant. Ben je zeker van dat het Mitch is? Ja, natuurlijk. Ja, ja. hij heeft me gezien en, en hij zwaait naar me. Ja, wie zou het anders kunnen zijn? Uh, hallo Mitch, hallo Mitch, hallo Mitch, hoor je me? Hallo Mitch. Hallo Mitch. Zeg, waarom antwoordt hij niet? Heb je al met hem gesproken, Jim? Ja, Nee, maar als, als, als de radio dat doet... Dan, dan moet hij hebben gehoord dat ik met jou sprak. Uh, hallo Mitch, hallo Mitch, hoor je me? Hallo Mitch, hallo Mitch. Het schijnt dat hij mij ook niet hoort. Uh, hoe ver is hij nog van je vandaan? Niet meer dan 100 meter... Oh, wacht eens even. Ja, wat is dat, Jimmy? Hey, hij zwijt met zijn handen. Wat zeg je? Ja, hij zwaait met zijn handen heen en weer. Wat bedoel je? Oh, geen wonder. Hij probeert me duidelijk te maken dat zijn radio het niet meer doet. Daarom reageert hij natuurlijk niet op onze oproepen. Ik eh, klaar hem weer in de cabinezakketje om hem binnen te laten. Ja, dat is best, Jimmy. We komen zo snel mogelijk terug. Hey, kom, dokter. Ja. ja Zo, eerst de stroom van de buiten er weer inschakelen en dan kan hij die openmaken. Zo, daar staat. Hé, waar zou hij toch zo lang geweest zijn? Nou ja, misschien is er iets gebeurd aan een radio. Kantrijn. Hallo, Jimmy. Ja, Jeff, ja. Dat is is Meesje onder de hand bij de tractor aangekomen? Nee, maar hij moet nou wel dichtbij zijn. Oh, hij klopt al aan, zeggen het lijkt de melkboer wel. Nou <laughs> oh, ja, hij denkt natuurlijk dat de stroom uitgeschakeld is. Ja. Ik zal de buiten er openmaken, Jeff. Hé, hey, hij doet het zelf al. Deur open. En dichtje dicht. Duwt. Zeg, komen jullie ook hier naartoe, Jeff? Of gaan jullie naar de andere tractor? Nee, we komen naar jullie toe. Nou ja. Oh, hij popt nou de luchtluis vol. Ha, het wordt hier een volle bak, jongens. Ja, dat moeten we maar voor lief nemen, Jim. Ja. Zo, ja, hij is er bijna hoor. En daar komt hij binnen. Ah, Mitch, we hebben hier nu al die tijd gezeten. We waren dood ongerust over je. Hallo, Jimmy. Wat is er, Jimmy? Verbaasd me te zien. Je had me zeker niet verwacht, wel. Jou? Ja? Nee. Onweerstaanbare machten. Dit was het veertiende deel van onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart, sprong in het Helal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, Jan de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkus, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, een stem, Paul Deen en een gouddelver, Han Keunig, regie Leon Povel.